De brief van in totaal 97 bedrijven is gericht aan de rechtbank. Die kan beslissen of het document moet worden toegevoegd... bij de behandeling van de rechtszaak over de grondwettelijkheid van het inreisverbod. In de brief schrijven bedrijven dat immigranten veel belangrijke ontdekkingen hebben gedaan... en oprichters waren van iconische bedrijven. Dat is een verwijzing naar bijvoorbeeld Apple-oprichter Steve Jobs. Zijn biologische vader was een Syrische moslim. In Frankrijk worden vier agenten aangeklaagd. Eén van hen zou een man van 22 hebben verkracht met een wapenstok. De andere drie worden beschuldigd van geweld. Het incident gebeurde donderdag in een voorstad van Parijs... bij een identiteitscontrole die uit de hand liep. De man zegt dat de agenten hem met een wapenstok hebben verkracht. De agenten zeggen dat ze de man alleen op het achterwerk hebben geslagen.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 in Amsterdam zo aan de bar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 Even een kleine mededeling van mijn kant. Mijn naam is Charles Duijf. Ik ben er zojuist gearriveerd in de studio van ZFM Zandvoort... waar een tijdje radiostilte was. En dat kwam gewoon doordat er in de computer... een kleine technische storing aan de hand was het afgelopen uur... waardoor u geen signaal had. en Dat heeft allemaal niet aan uw toestel gelegen... of de apparatuur of de computer waarmee u luistert naar ZFM. Het gaat vanaf... 12 uur in elk geval weer goed. Gaat nu alweer goed, want ik draai nu een plaatje voor u. Uh, en Zo direct dus het nieuws als het goed is, en dan, daarna zand voor het lunch. Tot zo. Leef, alles wat je kan. Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof het mooi Alsof het nooit echt af is een leef. Pak alles wat je kan en ga. Ah, ah, ah.